Er gaan steeds minder studenten naar het mbo. Volgens de Telegraaf zijn er dit jaar 10.000 minder jongeren begonnen aan een vakopleiding. Komt onder meer doordat middelbare scholen het mbo vaak als iets negatief zien, zegt onderwijsminister Dijkgraaf. Ik denk ook dat er heel veel jonge mensen zijn voor wie een mbo-opleiding echt uh, ja, heel erg past. Uh, maar dat we ze niet uh, de goede boodschappen meegeven. Ik heb ook vorige week een brief geschreven naar alle eindexamenkandidaten van denk ook aan het mbo. Ook kiezen sommige studenten ervoor om na hun middelbare school al meteen te gaan werken, omdat er nu op veel plekken een tekort aan mensen is. Als de oorlog tussen Israël en Hamas nog een maand doorgaat, komen in Gaza nog eens half miljoen mensen in armoede te zitten. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Komt daar dan nog een maand bij, dan gaat het om bijna 700.000 mensen, denkt de VN. Een kleine meevaller voor je portemonnee. Volgend jaar betaal je waarschijnlijk iets minder voor je zorgverzekering dan eerst werd gedacht. Op Prinsjesdag werd bekend dat je wel 12 euro extra per maand kwijt zou kunnen zijn. Maar dat blijkt nu mee te vallen. En waarschijnlijk heb je schoon genoeg van alle regen van de afgelopen tijd. Maar bloembollentelers snakken misschien nog wel naar een paar droge dagen. Want door de nattigheid kunnen ze de bollen niet planten. Heeft deze tulpenboer last van. We hebben echt wel een dag of uh, drie, vier uh, droog weer nodig voordat we kunnen planten. Zeg maar. ja, dan moet dat mooie weer wel komen een keer. Ja, maar uh, ik zeg wel eens vaker. Uh, ze zijn er alle jaren nog ingekomen gekomen. En uh, dit is wel heel extreem. Maar ik ben ervan overtuigd dat het... Uh, ook dit jaar wel weer gepooten gaat worden. Die droge periode moet dan wel voor de kerst nog komen... want dat is in principe de deadline voor het planten. Ja, het weer. Helaas voor de tulpenboeren wordt het vandaag nog niet droog. In het noorden en westen pittige buien, mogelijk ook met onweer. In het zuiden en oosten valt iets minder regen. Het is een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Brits Club, het Marnekoor, diverse VV's en de redacties van de lokale media weten ons te vinden om te spelen, te vergaderen en te zingen. Ook dat is rabbelend. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Z Met nu ZFM luncht. ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend.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 In mij, om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn. Zal al urenlang gevoetbald, ik zag de sterren van het asfalt Bloemen onsproten aan de straat, het mooiste wat bestaat Op hele zachte schoenen, met drukke dozen om. De zoenen, wie kan het meeste met de bal, hier gaat het heus, niet om miljoenen. De straat, de straat, een bal, wat jongetjes en een straat.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 We begonnen natuurlijk met Boudewijn de Groot, zoals altijd. En um, dit was de straat van uh, Pisa, van uh, Henk Spaan en Harry Vermegen. Oh, maar die is dat het geschreven? Ja. ja. Okay. Een leuk liedje is dat, hè? Wow, wow. Ik vind het is echt, uh, mm. ja, ja. Ah, vindt een hele Gaat. Okay. <laughs> ja, ik had hier een uh, artikeltje over van de uh, courant over de Duinwachter. Dat is een grote flat die ze gaan bouwen. Tenminste, ik dacht dat, het, ja, dat ze al lang gestart waren, maar nu is er weer een uh, Raad van State uh, uh, uh, tegenstand gekomen van uh, de overburen, die verwachten inkijk. Nou, nou, nou, nou, nou. Vanaf de 40 meter hoge hoofdgebouw. 40 meter is dat wel erg hoog, hè? Het is best hoog, ja. Dat is hoger dan onze flat. Ja. 30 meter? Oh, dat had ik niet goed ik begrepen. Ik denk dat die van ons... Uh... Met 12 verdiepingen. Ja, wij hebben ook maar 7 verdiepingen. Ja. Maar zelfs veel meer van 12 is wel hoog. 12 x 3 36. Ja, is 36. dat is ongeveer ja, ja, ja. iets hoger als de passage wordt die. En ongeveer 30% is sociale huur, Dus het is best een uh, goed project ja. um, om dat te verdelen. Ik heb er nog een keer uh, in de Raad over gesproken dat ik vond dat... Uh, dat de jongeren uh, moesten komen in plaats van komen. ouderen. En, ja, en ouderen juist bij de Engelbertstraat, waar, ja. waar, de, waar de passage nu uh, wordt gebouwd. Het, uh, ze zijn al bang hier in Zandvoort als er überhaupt dingen gebouwd gaat worden... met alle tegenstand, dat ze, <laughs> ze denken van nou, dit is compleet bijna... want ze hadden het heel goed voorbereid uh -huh. met, met windrichting en, en geluid en, en, en overlast. En ja, je ziet, we gaan ze toch weer klagen. Maar dan gaat dus ook het Centerparks gaat klagen. En dat vond ik ook wel weer een stu stunt. Zij zeggen dat er 44 huisjes die later op de dag minder zon hebben. En daarom zijn ze naar de advocaat ge gestapt. En ineens hebben ze ook uh, uh, een stikstofberekening gemaakt. En het is pas tien dagen voor de zaak ingediend. Nou ja, dat betekent dat ze niet zeker zijn van dat document. Hmm. Maar goed, ze hopen dat het zo snel mogelijk wordt gebouwd... Twee hoge torens. En ze hebben ook een afspraak gemaakt met het circuit. Dat vind ik wel een. Uh... Hoezo? Wat ja, het? Met dat circuit is bijvoorbeeld afgesproken. dat in het koopcontract komt te staan. dat er niet geklaagd mag worden over geluidsoverlast. Nou, vind ik terecht. Nee, maar dat vind ik best wel ja. terecht. Want er zijn dus mensen, die, die, dat echt van die asijnzeikers hier in Zandvoort... Die, die, die komen hier later wonen en dan zeggen ze... ja, maar het circuit, ja, maar het circuit ligt er al heel lang. Komt ja. komen daar niet wonen. Ik denk van, ja ga dan lekker op de hei wonen. Maar nee, dan komen ze wel hier wonen, maar wel klagen. Ja, nou ja, ja. ik heb hetzelfde in Amsterdam met de Roze Buurt. Oh ja. Daar wordt ook oh ja. uh, over geklaagd van ja, de, de hoeren en al die toeristen... en ja, ga er dan niet wonen, weet je... Je hebt sowieso eigenlijk niks te zoeken, want eigenlijk is de hele Jordaan een uh, arbeidersbuurt. Ja, maar die Juppen hebben zo'n grote bek en dat allemaal van die groene. Ja, maar ja, goed, ze gaan het wel weghalen. Die, uh, die niks in hun backyard willen, want er ja. uh, ja, zijn hoogopgeleide uh, hoog zuid zuid mensen. Uh, die, die kunnen daar niet tegen, hoor. Ja. Nou ja, ik vind het wel... Uh... Zeikers. Zo nu je gaan Amsterdam uit. Dan kunnen de Amsterdammers misschien weer eens een keer terugkomen. Ja, kunnen we er ja, weer gaan wonen. Is verschrikkelijk daar met al die juppen en die dings en met al die stinkers. Ja. Maar goed, we laten we het daar niet over hebben. Oké. Okay. Uh, overlast op de bouw werd ook ingebracht. Dat zal wel meevallen. Uh, plaatsen van damwanden. Oké. Okay. Uh... Wat zijn damwanden? Oh, dat zijn van die, van die ijzeren... Wat je langs de snelweg hebt. Ja, van die, van die, echt, echt die hele grote klompen van een meter of twintig lang, die stampen ze er helemaal in de grond. Dan kan je gewoon een hele uh, brug bouwen bijvoorbeeld in een, in een rivier, dan zet je ook van die damwanden ertussen. Okay. Dan staat het water even stil. Of daar nog veel water is, weet ik niet waarom mm. die damwanden er zijn, maar... Ja, oh, er zit natuurlijk wel dat water van uh, de vijver, maar ja, dat is toch stuk, wel een stukje verder. ja, ja. Bij, uh, hmm. van, nou ja. de, van de Center Parks. Oké. Okay. Zal ik nog een plaatje daar rijden? Ja, of zal ik nog een war plaatje nee, rijden? Want nee, want ik heb Tell Me Straight van uh. Uh, de Rolling Stones klaarstaan. Uh, ik heb iets beter dus. staan. Ja, jammer voor je. Ik ben de, <laughs> tech, <ik ben> de <laughs> techneut. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, tell Me you. Straight van de Rolling Stones, uh, gezongen door Keith Richard op, van de nieuwe cd. something from us nice easy Left there's just one the thing you see we never ever Het was natuurlijk Proud Mary van uh, Tina Turner. En, en, en? Ike. Ike, hoorde Ike ook. Ike en Tina Turner. Ja, het is de oude versie. Het is de oude versie. En ik heb nog en steeds in dat woord uh, gebeuren van uh, Kensington. War Surprise for all the men in all your arms Throw only bacon, no one bites Up and away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 Just one more thing before I go Before the final curtains close There's no telling what comes next But these tired hands are sure. You'll know my name before I go Just one more thing before the end Friend. To the dreamer, to the lover, to the one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 Het was uh, Gay Sebastian met uh, Before I Go. Mooi nummer. Mooi nummer, hè, ja. Dus, uh, weet jij nog wat nieuws? Anders gaan we naar het cabaret. Ik zou maar even naar het cabaret gaan als ik jou was. Ja? Uh, even kijken, ik had uh, Brigitte Kaandorp met uh, Dikke Mannen. Ja. Ja. Ja, nou, hoe zou ik dat nou zeggen? We hebben het er nou toch over. Hoe zou ik dat nou zeggen dat je dat meteen voor je ziet... Uh, nou, ik zou maar zeggen, zo'n stierennekke klapkuiten-type. Ja, weet je wat ik bedoel? Zo'n lekkere, grote, stevige vent, weet je? Met van die klapkuiten, van die zuilen van dijen, zo'n buik, ook niet zo'n hangbuik, maar zo'n stevige recht stootbumper, weet je? Zo'n borstkas, weet je wel, kabeltouwen van spieren, kolen schoppen van handen, schouder, partij stierennek, grote harsjes, grote mond, grote neus. Zo'n man waar zo'n beetje alles te groot aan is. Ja. En hij zelf natuurlijk ook, anders is er geen gezin. Nee, ik bedoel, zo'n man waar alles te groot en is, het, is een beetje, het is een beetje stom. Nee, ik bedoel, echt zo'n lekkere grote stevige dokwerk. Hè, weet je wel? Zo'n februaristaker, zou ik maar zeggen, ja. ja. Hé, hey, weet je wat ik trouwens ook vind? Ik vind, ik vind een man moet ook een beetje een deel hebben. Ja, dat gepruts en gepropt met die kleine dingetjes, vind je nou niet? Dan laten we het er even over hebben. Ja, ik bedoel, je hebt het er nou ja, kijk, mm -hmm. een huis moet een tuin hebben, dat is net zoiets.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 Is er na pauze, kunnen daarna de dames de blikken in de ogen van de heren gaan bestuderen. Moet je die mannen straks allemaal cool zien kijken. Ja, ik, uh, dit was natuurlijk een heel kort stukje. Ja, het was een heel kort stukje, maar... Ja? Zal ik uh, nog eentje doen? Uh, de vijfde gepasseerd. Ook nee, maar weet je wat het is, Coré? Nou ja, ik kan het ook wel gewoon vertellen. Nou, het is namelijk zo. Ik ben onlangs de 50 gepasseerd. Dat, ja, dat kan je gewoon gebeuren. Ik zag het. Ja, oh, dank. Oh, dank. Nou ja, dat, ja. nou ja, dat is nog niet eens het ergste. Dat, maar dat moet ik er toch bij vertellen. Ik had het van geen kant aan zien komen, trouwens. Nee, mens. Geen, nee. Ja, terwijl ik was al heel lang 49, dus je kon erop wachten. Ja. Maar goed, ja, nou ja. Dus ik, maar op een gegeven moment kom ik thuis. En toen stond er zo'n stomme Sarah pop stond er in mijn tuin. Ja! Ja, dat je, en het eerste wat je denkt is, voor welk oud wijf is dat? Ja, maar toen was ik het zelf, want niemand anders in mijn huis kon het zijn. Want mijn dochter is 17, dus die kon het niet zijn. Dus ik, dus ik was het. Nou ja, goed, we hebben dat gevierd, geldig en weet ik veel. Een leuk feest, niks aan de hand. En nou ja, op een gegeven moment kan je weer... Dan is een paar weken later, je zet het een beetje opzij. Je kan gewoon zeggen, nou ja, het is, uh, het is maar een getal, weet je. Maar toen zat ik... Hoe heet het zat ik? ik ga zo beginnen, jongens, even gezellig bijkletsen met de mensen. Ja! Toen zat ik hier zo daarnet. Ja, nou, ik zat in die die kleed, of weet het, in de artiesten foyer hierboven. Dat hebben ze hartstikke gezellig gedaan hier in Carré voor ons. Voor onze artiesten, dat wij ons niet vervelen. Dus er ligt een soort leesmap met allemaal oude FIFA's en weet ik veel wat er... Nou ja, ja en toen had ik op een gegeven moment... Had ik een... Um, hoe heet het? Een plusmagazine had ik in mijn handen. Ja, ik weet niet welke gek dat had neergelegd. Ja. Neem nooit een magazine in je handen. Je schiet acuut in een depressie. En toen, maar, ik, maar ik had het niet gezien. De voorkant was eraf. Of weet ik veel. Ik had het niet in de gaten. Dus ik zat gewoon een beetje argeloos te bladeren. Maar toen stond er, op een gegeven moment stond er ergens stond er tips voor als je de 50 was gepasseerd. Ik denk, nou ja, toch even kijken of er nog iets handelt. Omdat ik dus de 50 ben gepasseerd. Ik denk, even kijken. Ja, misschien staat er iets bij wat je nog niet weet. Maar er waren het allemaal van die stomme tips. Zoals, uh, ja, je moet voortaan uh, op tijd naar de kapper. Regelmatig naar de kapper. Je moet uh, de goede kleren je moet op je decorum letten. Zou ik maar zeggen dat je niet meer zo gaan in een oude joggingbroek met ongekamde haar even een broodje gaat halen. Bij de bakker, wat ik altijd deed, maar dat, maar dat mag dus niet meer. Je, je, nee, Ik ken de bakker, dus wat zou je, weet je wel. Nou, ja, je, moet, uh, je moet gezond eten, je moet op tijd naar bed en je mag niet meer drinken. Nou ja, ja Dan is er toch geen zak meer aan, zou je dat ik het zo uit. Uh, ja, dan kun je toch net zo goed gelijk in je graf gaan liggen. Ja, zo is het. Ja. Zo is het. Het is heus niet zo, carré, uh, dat ik nog uh, elk weekend laverloos om half vier s'nachts. en uh, weet je wel, open ergens een broodje zwarm, maar naar binnen zit te schuiven tegen de aankomende kater van de volgende dag. Maar ik bedoel, als je niet optet, loop je binnenkort met een praktisch kapsel en lesbische schoenen te Nordic Bokken. <lacht> ja! Ja! Nee, maar dat is echt een angstbeeld van mij. Dat je op... Ja! Dat je opeens in zo'n groepje met van die vrouwen loopt, met van die korte haren, weet je wel? Van die, van die seksloze schoenen met van die stokken te harken. Ja! Ja! Ja! Dus ja, dus ja! Er zitten er een paar, er zitten er een paar volgens mij. Ja! ja! Dat moet je vooral doen als ik er maar niet bij hoef te horen. Ja! Iedereen moet zijn ding doen, maar ik vind, ik, uh, oh ja, ik, uh, het is echt een angstbeeld van me. Ja, en ik, trouwens, kan je er gelijk bij vertellen, ik, ik, sorry dat ik het zeg, kan je gelijk uit de droom helpen, het helpt niks. Het helpt, nee joh, je, nee joh, nee joh, je kan noordelijk wokken tot je een ons weegt, ja. Maar, maar het, het vlees begint toch onherroepelijk van je botten te zakken. Ja. Ik weet niet waar het nog allemaal aan hangt, maar het zakt allemaal, het zakt allemaal. Behalve je tandvlees, dat trekt op, dat gaat die op, ja. Ja. ja. ja. En je begint, begint zo'n bejaardenbobbel te ontwikkelen, hier zo, weet je ik heb, ja, ik heb hem nog niet, maar ik voel hem aankomen, echt. Ja, zo'n lillijke, eeltige, rode, knokige bejaardenbobbel, dat je je schoenen niet meer aan kan. Ja, en je, en je, en je eierstokken beginnen te verschrompelen. Ja, ja, en jij zelf ook, ik heb het heus wel in de gaten, jawel. Ja, ja je begint toch een beetje uit te drogen en te bladderen en te schilveren. En los te laten, ja, het is wel zo, het is wel zo, ja, ja, Ja, als ik bij mij thuis mijn dekbed uitsla, Ja, ja, ja. Uit het raam, dan denken ze bij mij in de straat dat het sneeuwt. Ja, echt, echt serieus. Echt serieus, ja, ja, ja. ja dit was natuurlijk, eh... Uh... Uh, Kaandorp, met ja. de, de vijfde gepasseerd. Hij was wel erg goed, hè? Ze was wel erg goed. Ja. ja. Ik zie jullie al zitten daar, met het korte haar en met die stokken. <laughs> ja, ja, ja. Maar we zien het ook wel eens fietsen, weet je wel. Dan zeg je echt weer zo'n ANWB-stelletje. Uh, ANWB, hetzelfde... ANWB, echt van, Maar dat komt ook allemaal van Brigitte Kaan. Ja, op, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mooi is dat. Ja, ja ik wil dan nog wat zeggen over het, uh, nieuw uh, het concert Aanstaande Zondag... in de Protestantse Kerk, aan het Kerkplein. Hè? Mm -hmm. Daar is, uh, komt het Symfonieorkest Herum. Weet je, een um, net, netjes uh, orkest. Het, uh, het nette deel van Haarlem. O onderleiding van de, uh, de, de, de dirigent Nicolas uh, Devens. Het, het, het, het de, de SOH, zoals ze dat elkaar zich noemen, noemen. Symfonieorkest Orkest SOH, werd opgericht in uh, 1938. Nou, dus dat is al een aardig tijdje. Het uh -huh. uh, telt ruim 50 leden. En het heeft uh, in uh, heel veel uh, landen al gespeeld. In Frankrijk, Duitsland, Wenen, Salzburg. Dat is geen land, dat is een uh, stad, maar oké. Okay. Maar uh, ze, ze bezitten een aantal eigen instrumenten. Onder andere contrabassen en antieke gerestaureerde pauken. Dus het lijkt me best wel een uh, mooi concert. Z zoveel doen zijn ze hier niet in Zandvoort. Dus, well. hmm. Ze geven eenmaal per, uh, per jaar een concert in de Philharmonie... In Haarlem is dat, in het najaar. Ja. Nou ja, we zitten nu, dus we concurreren tegen de Philharmonie. Nou! hè? Onze protestantse kerk? Nee! Ja, hey. ja, ja. <laughs> Trouwens, die protestantse kerk, uh, daar, daar vragen ze voor om een uh, andere invulling te maken. Hè? Want uh, de kerk stopt in wezen, als het ware. Oh ja? Ja. Zijn ze dus... uitgeprotestant? Nou, er zijn blijkbaar te weinig mensen hier in, uh, okay. in Zandvoort. Oké. Uh, we hebben ook nog geen moskee in Zandvoort, of, of een synagoge. Nee. Maar hadden nou, we hadden er wel een, een synagoge. Ja, die hadden we wel. Ja, ja, ja. Daar komt ook een nieuw... Uh, had ik gelezen in het museum... Een uh, nieuw verhaal over de bunkers in uh, Zandvoort. Oké. Okay. En alle toestanden van hoe, de, hoe het gegaan is in Zandvoort in de oorlog. Dus dat is toch best wel een uh, kritisch uh, verhaal, denk ik, dan aan het worden. Maar we hadden het nou over de kerk. Um, dus, um, ze treden meestal op in de, ook in de Willamina kerk in Haarlem mm -hmm. en uh, ze doen ook het begeleiden van de Matthäus Passion, oh, ja. dus ja, het is, ze krijgen goede recensies, dus uh, ja, het is een, uh, een groot verhaal. Maar, uh, dus ik zou zeggen mensen, kom kijken als je niet naar de jazz wil, ik ga dus naar de jazz. Dus het is vaak tegelijkertijd, trouwens, ik weet niet waarom dat is, want ik zou graag nog een keertje zo'n concert meemaken. Ja. Wat zo'n chip voor Dat lijkt me best wel kwaliteit. <laughs> Oké. Okay, uh, nou, nog een, la een laatste nummertje. Over War. Radiohead. UN. Hose Hose Army. Come on. Come on. Yes, you thank you. Drive me crazy? Well, Come on you and his army, you and your cross. Ah There's a wake for the supply Dit was uh, wet met lost. En um, had jij nog wat te melden? Uh, nee, nee. Nee? Dan heb ik hier... Uh, share met... Uh, if I can turn back time. <coughs>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 If I could turn back time Dat was uh, Cher. Ik een turn back time heb. Ik heb trouwens een foto van haar gezien. van hoe ze er nu uitziet. Cher was een van de mensen die, die echt heel veel plastische chirurgie gehad heeft. Maar, de, ze is inmiddels ook tegen de 80, hoor. Maar het is ook echt een uh, vrouw van 80 geworden tegenwoordig. Gaat jij nog wat? Ja, ik uh, heb gelijk een mailtje naar uh, Marcel gestuurd. dat het hele virtual DJ verwijderd is. En. Um ja, waar het over de 19 november, daar komt uh, Sinterklaas. Ja. En uh, waar, uh, waar komt die aan? Op het strand, bij Op. Beach Club 10. Oké. Okay. Of althans de hoogte van, van de haven van Zandvoort. Oké, okay. en ik had toch een, de uitagenda in uh, Haarlem, maar dat zijn allemaal uh, lichtjes, wandeling, 23 november. Oké. Okay. En uh, we hebben het helemaal gemist, hè, de lichtjes uh, van uh, de Ja, van de Begraafplaats. Ja, nou, ja. Daar had ik wel naartoe gewild. Ja, ik had toch ook naartoe Want gewild. Want mijn moeder komt daar uh, nu te staan. Hè. Maar dat ik was vlak licht. voor die operatie van mijn knie natuurlijk. Dan ja. uh, is het een beetje erin gelopen. Stichting uh, Haarlem Lichtstad. Uh, start met een nieuw lichtseizoen, dit keer in de Seilstraat. Oké, okay. mm. nou die kennen we wel hè. Ja. Waar die lekkere bakkers zit van... Uh, ja. Lekkerste bakkers van... Uh, Zandvoort en omgeving. Ik zit in de Zeilstraat in Halen, maar het is niet anders. Uh, daar worden de vlichting in de Leilinders feestelijk ontstoken. Wat zijn Leilindes? Geen idee. Leilindes? In de, ja, in de linden. De, de, de bomen, denk ik? Geen idee. Oké. Okay. Daar gaat ook de, de, de, de wandeling starten. Ja. Met deze wandeling wil de Stichting Haarlem, de inwoners van Haarlem en omgeving... Kijk, wij zijn ook. wij dus ook, Kennis laten maken wat de Stichting, Haar, Stichting Lichtstad Haarlem inhoudt. Voor de binnenstad van Haarlem betekent dit... Uh, nou, veel winkels langs de route zullen langs deze avond zijn geopend. Aan de wandeling is een prijsvraag gekoppeld... Oké. Okay. Oké, okay, om zes uur gaan de eerste wandelingen op pad. Ja. Nou ja. Ik ga afsluiten met uh, Erik Eidel. Uh, uh, we zien iedereen volgende week terug. Ja, speel dan ik dan er, of ben ik er nog. Dan ben jij er nog. Oké. Okay. Ja? Ja. Tot volgende Tot week. Tot volgende week. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, back grumble...